12 uur. Plotlewin met het nos Journaal. In Noord-Brabant is de omgeving van twee nertsenhouderijen afgesloten omdat bij een aantal dieren het coronavirus is vastgesteld. Volgens het ministerie van Landbouw hadden ze ademhalingsproblemen en andere verschijnselen. De nertsenhouderijen staan in Gemert-Bakel en Laarbeek. Enkele medewerkers van de bedrijven hadden ook coronaverschijnselen. De overheid gaat ervan uit dat de besmetting is overgegaan van mens op dier. Het was al bekend dat nertsen en fretten met het coronavirus besmet kunnen raken.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 De 25 scholieren die vanwege de coronacrisis met een zeilschip de Atlantische Oceaan moesten oversteken, zijn aangekomen in Nederland. De groep was vlak voor de uitbraak naar Sint Maarten vertrokken voor een lesprogramma van zes weken op een schip. Na een paar weken werd duidelijk dat ze niet terug konden vliegen, dus besloot de organisatie per boot terug te gaan naar Harlingen. De kinderen zijn tussen de 14 en 17 jaar en hadden hun ouders sinds 1 maart niet meer gezien.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 En het weer. Het is vrij zonnig, alleen in het uiterste noorden nog wat bewolking. Het wordt 16 tot 18 graden, alleen op de wadden iets frisser. Morgen op Koningsdag vrij zonnig, soms wat sluierbewolking. En met 16 tot 22 graden wordt het warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Op zeven uur morgens is het helemaal stel al in de weer. Ze gaan naar het vaartje, en pa, die zegt toch nu verkeer. De Mama zegt dat er man en oude zij zlijmer ze is. En dan roept zij uit dat kind, de zee is hier zo vies. Ze plaster de deelt bij de vrede weer aan vaaier op een Maar potsel groep ze geel, de zee zit in mijn ogen aan de zand.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 Maar het was nog steeds de dorpsschool. En ja, nummer uh, was helemaal niet nodig nog, natuurlijk. In uh, 1819, omstree omstreeks 1890, kregen we een uh, tweede schooltje erbij. Aan de het zogenaamde schoolstraat. Zijstraatje van de Hottenstraat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 Nou, dat was, stuk van de was Prinsessenweg, was in 1902 was er nog niks bestraand daaromheen natuurlijk. Wij waren duinen uh, en meer niet. Er was niets, uh, buiten de school richting Haarlem stond een chalet en dat stond op het hoekje van de Koninginnenweg en de Prinsessenweg nu. Het huidige gillet is later gebouwd, in, uh, overgebracht naar de Zandvoortse Laan. Bij, uh, bij de weg daar, nou, dat staat er dus nog. Dus dat kan Zandvoort niet slopen in ieder geval. Dat blijven we behouden. Het is een beetje moeilijk te zien er in die tuin, maar er staat nog wat. Maar dat was eigenlijk de laatste bebouwing uh, op die kant die er stond. Dus mooi verhalen. Je zat een stukje in het duin toen de tijd. We gaan even naar muziek luisteren van Louis Davids, weet je nog wel, oudje? Oh.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 En heeft ook menige Europese prijs gewonnen met, met bepaalde jongens. Nou, en net als met de sportschool van Wim Chel. die intussen tijd uh, ja, doorgegroeid was vanaf het gemeenschaphuis naar de Hoge Weg. Daar werd hij al goud te, te klein eigenlijk. En toen kon hij dus zijn eigen sportschool beginnen in de Aijen van de Molenstraat. Nou, dat was natuurlijk geweldig daar al. Hele mooie, mooi centrum. En het is nog steeds volop in gebruik door momenteel Canemieu. In beheer van, van Marcel van Rij, die dat dan dus nu op zich neemt daar. Maar hij is begonnen...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 Ik meen dat we het nog hebben, OSS, ik geloof ja. wel dat de vereniging nog steeds bestaat ook, dus, dus in 1904 is je daar opgericht ook.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 Eh, maar toch het, het sociale plaatje met elkaar heel erg hard nodig hebben. En dat is ook erg belangrijk. Ja. Dus eh, ik weet niet of in de toekomst daaruit nog een, een ander compromis op gevonden zou kunnen worden. Maar dat zou wel heel erg fijn zijn. Even beheren. We hebben daar Theo van Veen gehad, zei we net. Eh, daarna kwam de, de familie van de Molen, geloof ik. Hè?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 De golven brengen je rust en je problemen, die nemen ze mee. Word je pijen in zandvoort, word je pijen in zandvoort, met je voeten in zee. De golven brengen je rust en je problemen, die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 ...en je problemen, die nemen ze mee. Goed je André in ja, Duin eh, Geachte luisteraars, we zijn op dit moment in gesprek met Tom Drommel en Marcel Meijer... ...de deskundigheid van de bobelwagen. En we hebben het onderwerp School B, Bermart, gehad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 Dat zijn uh, die huizen eigenlijk geworden... Eigenlijk in de, de eerste asielzoekers. In de Verlengde Konings, zogenaamde Verlengde koningsstraat dan. Hè? De, de rug aan rug woningen die in Zandvoort al uh, gauw genoemd werden. De Achterse Kaarhuisjes. Hoeveel? Zeg achter, Achterse in de Koningsstraat. Oké. Okay. <laughs> Dat was op zijn om het er maar even uit te drukken.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 of 1920 zijn ze gebouwd. Wat, wat, wat kostte toen de huur bijvoorbeeld van een, een woning? Ik weet het omstreeks 1925. Me, meen ik was dat geen vijf, uh, vijf gulden in de, in, de, in, de, in de week toen de tijd. In de maand. Of in de maand was het toen het. Wat een geld is dat. Ontzettend, hè. Ja voor die tijd wel natuurlijk. Hè. Toen was het ook nog wel een... Maar, maar jij als beroemde metselaar en, en vroeger. <lacht> ja. uh, uh, hoe was de kwaliteit van die huizen? Uh, Pieter, dat weet je met alles, alles wordt ouder en in de begintijd was de kwaliteit behoorlijk goed. Maar ja, ze vragen wel onderhoud natuurlijk, die huizen. En uh, ja, uh, in deze tijd natuurlijk, voor de huidige bewoningseisen, dan uh, voldoen ze al lang niet meer natuurlijk. Uh, toilet buiten? Uh, ja, t, wat, wat, was, uh, dat was wel heel bijzonder als je een toilet buiten had natuurlijk. Want, en al steeds muurtjes. muurtje?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 Van de havenzangers. We zijn in gesprek met Marcel Meijer en Ton Drommel over het onderwerp eh, school B. Daar hebben we uitvoerig in het eerste deel over gepraat. En eh, de woningen aan de Prinsessenweg, de 24 rug aan rug woningen. Eh, interessant, want het is toch een stukje verleden. En dat is binnen twee maanden is dat weg. Dan ligt het onder het zand. En dan kunnen we alleen nog maar genieten van de oude foto's. Eh, Ton, jij wou nog iets zeggen over de woningen?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 Don't march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 Als ik daarmee klaar ben en, en, en men wil nog meer zien, ik weet niet hoe ver ik kom ermee, want dat weet ik eigenlijk nooit. De ene keer dan praat je wat sneller, de andere keer ja, blijven de beelden wat kom, langer staan je, voor de mensen. Je moet geremd worden af en toe. <laughs> af en toe moet ik er een beetje mee uh, teruggezet worden. Daarom gaan we eerst luisteren aan de muziek voordat je verder gaat. De oude school Wieteke van Dort.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 En uh, vervolgens gaan we praten met, uh, op 9 april, met Volker Bloemen. Weten jullie dat wij een ziekenhuis hebben gehad in Zandvoort? Ja. Ik bedoel niet de klare Stichting, Nee, dat stond een in de Brede gemeen... straat. Precies, en later aan de Van Lennepweg. Uh, daar heeft ook nog de lade patvinderij in gezeten. En dergelijke. Het was een hele bijzondere evenement dat wij een ziekenhuis hadden in Zandvoort. En uh, ja, daar gaan we praten met Volker Bloemen, die daar een... Uh,